1 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Aan het begin van het Kamerdebat over de coronacrisis... heeft PvdA-leider Asscher stevige kritiek geuit op het kabinet. Volgens hem kun je niet op donderdag zeggen... dat je het bron- en contactonderzoek gaat opschalen... als op vrijdag blijkt dat de GGD's in Amsterdam en Rotterdam het niet aankunnen. GroenLinks-leider Klaver wil extra stappen om kosten... wat het kost een tweede lockdown te voorkomen. En SP-leider Marijnissen maakt zich zorgen over zorgmedewerkers... die volgens haar nog niet klaar zijn voor een tweede golf... PVV-voorman Wilders vindt dat de rol van aerosolen, kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen, bij besmettingen wordt onderschat. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken houden vrijdag een ingelast overleg over de crisis in Wit-Rusland. Het gaat onder meer over het instellen van sancties. Sinds de presidentsverkiezingen van zondag gebruiken troepen in het land zwaar geweld tegen betogers die twijfelen aan de juistheid van de uitslag. De EU-ministers praten in het videooverleg ook over de crisis in Libanon en de spanningen tussen Griekenland en Turkije over olieproefboringen. Het reisadvies voor Malta is vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen daar aangescherpt van geel naar oranje. Dat betekent dat niet noodzakelijke reizen, zoals vakanties, worden afgeraden. Nederlanders die Malta hebben bezocht, krijgen het dringende advies om bij terugkomst twee weken thuis in quarantaine te gaan.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 Het weer tropisch met maxima van 30 tot 36 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en ontstaan vooral in het zuiden stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen. Ook morgen regen- en onweersbuien en dan wordt het 27 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht bij Alfred Egmond. Dat heeft te maken met een ongeluk met een motorrijder. Het is nog niet bekend hoe laat de weg weer wordt vrijgegeven. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 gave you I'm in jail, I'm